Dit van der Linde met het NOS Journaal. 25 spelers in het betaald voetbal hebben sinds oktober 2021 gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op hun eigen competitie. Dat is strafbaar en in een aantal gevallen doet de politie onderzoek. Het zijn zes spelers in de Eredivisie en 19 uit de Eerste Divisie. Die aantallen komen van een meldpunt van de Kansspelautoriteit. Ze staan in een zogenoemde trendanalyse die in handen is van de NOS. De vakbond voor profvoetballers is niet verrast. Eerder bleek al uit een enquête onder 200 voetballers dat 11% gokt op eigen wedstrijden of competities waar ze zelf aan meedoen. De ontruiming van het Duitse dorp Loetsenraad is voltooid, zegt de politie. Sinds woensdag zijn er zo'n 300 actievoerders weggehaald. Zij bezetten het dorp om te voorkomen dat er op die plek bruinkool wordt gewonnen. Twee activisten zitten nog in een tunnel. Zij worden daardoor medewerkers van een energiebedrijf uitgehaald. De Belgische premier De Croo heeft plannen aangekondigd om de drugshandel via de haven van Antwerpen harder aan te pakken. Zo wil hij strengere controles op binnenkomende zeecontainers. en Ook komt er een speciale politiedienst die in de Antwerpse haven gaat patrouilleren. In de haven werd vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Feyenoord is in de stand van de Eredivisie twee punten uitgelopen op Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen vandaag gemakkelijk van FC Groningen. Het werd 0-3. PSV lukte het vanmiddag niet om te winnen. De ploeg speelde gelijk tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-2. En ook Go Ahead Eagles tegen Utrecht werd 2-2. Emme Cambuur eindigde in 0-0. En dat was eerder vandaag ook de eindstand van NEC Vitesse. Het weer, af en toe nog een bui, de wind neemt in kracht af vanavond. Vannacht zijn er opklaringen, dan koelt het af naar 4 graden. Morgen trekt er vanuit het zuiden regen over, ook dan hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Smaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat Ville tussen de afrit A. van Hoorn en Purmerend Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, Twee rijstroken zijn dicht.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 Lieve mensen, we begonnen met Bruce Springsteen en Dancing in the Dark, oftewel De Bos. Dit is de 72e editie van Typisch Lammens. Aan de andere kant van het glas Benno, we zijn er weer. We zijn er weer een hele fris, een fris uurtje wordt dit met lekkere muziek. Zoals de Amazing Stroopwafels, een Rotterdamse band bestaande uit Wim Kerkhoff, zang, contrabass en keyboards, Rien de Bruin, gitaar, accordeon en gang, en zang en Arie van der Graaf de elektrische gitaar. Hij werd opgericht de groep de Amazing Stroopwants op 21 maart 1979 al, door Wim Kerkhof. We gaan luisteren naar Oude Maasweg. Sitting hitchhike station.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 up inside and it's been raining all day, since you went away, Manhattan Island serenade. Dit is een puur Rotterdamse band. De Amazing Stroopwafel. Die zongen zowel in het Engels als in het Nederlands... zodat ze liet, uh, weten dat ze tweetalig zijn, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. ja, zo werkt dat. We gaan naar Adèle en uh, dat is niet zomaar iemand. dus is bijna een koninklijke vrouw... want ze heeft uh, de titelsong van de James Bond film... Skyfall geschreven en ingezongen. En die single bereikte onder andere in Nederland, België... Duitsland, Ierland en Zwitserland de nummer één positie in de hitlijsten. En met deze single won ze ook de Golden Globe... voor best original song voor een film... Ze won ook een Oscar in 2013 in de categorie Beste Muziek, Wat een Vrouw, Adele en Someone Like You. Day Kippenvel, krijg ik ervan. En uh, we gaan naar de volgende kippenvelzangeres... ...namelijk Anita Meijer, die werd geboren in Rotterdam-Zuid. Daar hebben we dat Rotterdam van mij weer. Ze tra trad als kind op in koortjes, eerst met haar broer. Er verschenen ook singles onder de naam van haar en het broer Anita en René... Daarna werd ze achtergrondzangeres bij Patricia Pai... maar haar doorbraak als soloartiest was in 1976 met The Alternative Way. Dat was een samenwerking met de briljante Hans Vermeulen, de producer en zanger... En het werd uh, nummer één hit in Nederland. Ze kwam toen bij me thuis, het was 1976... omdat hij haar voor het eerst op de cover van een blad van Weekend had gezet. En dat wilde ze toch graag zien toen het net van de drukpers rolde. Zo nieuwsgierig was ze. En Veronica riep haar in die dagen uit... tot de populairste zangeres van Nederland. Anita Meijer en Why Tell Me Why. When I was young, I felt the need. Dit zo hoort begrijp je wel dat ze toen tot de populairste zangeres van Nederland in 1976 werd uitgeroepen. We zien er nu niet zo heel veel meer, wel in de vrienden van en zo, maar niet meer solo. De Alan Parsons Project. Dat was een Britse progressieve rockband uit de late jaren 70 tot eind jaren 80. De band is opgericht door Alan Parsons en Erik Woolfson. De albums van de Alan Parsons Project vertonen allemaal eenzelfde kenmerkende structuur. Het zijn allemaal conceptalbums. Het album begint met een instrumentaal intro, dat dan overvloeit in het eerste nummer. En halverwege de B-kant van de LP staat dan weer een instrumentaal nummer. En het laatste nummer. Is meestal een rustig nummer of een ballad. We gaan luisteren naar The Helen Partis Project en The Turn of a Friendly Card. We kennen hierin de stijl van Pink Floyd. En wel Dark Side of the Moon, daar is het op geïnspireerd. Van een stapje verder naar Sam and Dave. Dat is weer iets heel anders. Dat uh, was een Amerikaans soul bestaande uit Sam Moore en David Prater. Dat schrijf je praten dus. David te praten, zou ik maar zeggen. Sam en Dave behoorden tot de eerste soul artiesten duo had een reeks hits in de jaren 60 van de 20 eeuw. Onder wie Soul Man en I Thank You. Ze hadden ervaring in de gospel en and rhythm, and blues en and soul voordat ze samen een duo vormden. We gaan luisteren naar You Don't Know What You Mean To Me. Baby, don't you yeah. worry about your man. Yes. I'll be coming home as soon as I can. I've got love in the palm of my Yes, uit, hè, die Sam en Dave. Je weet niet half wat je voor me betekent. What you mean to me. En dat is ook zo, luisteraars, wat mij betreft, naar jullie toe. Jullie weten niet half wat jullie voor me betekenen. Dat jullie elke week weer trouw luisteren. Don't Touch that dial, stay on this station, wherever you go. Zo zeg ik het maar. We gaan naar Queen, de Engelse rockgroep. Opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May... en zanger, de beroemde Freddie Mercury... en drummer Roger Taylor. En met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90... is Queen een van de meest succesvolle rockbands in de geschiedenis. We gaan luisteren naar Queen en A Kind of Magic... No, no, no, no, it's a kind of magic, it's a kind of magic, a kind of magic, one oh. dream, one soul, one Van GER! Kent als drummer en leadzanger hier live in 1997 van de progressieve rockband Genesis. En hij won als soloartiest verschillende grannies en een Academy Award. We gaan naar Rod Stewart, ook zo'n uh, sir is dat, wist je dat? Sir Roderick David Stewart. Een Britse rockzanger bekend om zijn rauwe bluesy stem. Hij wordt de blanke met de zwarte stem genoemd. Of ook wel eens de laatste song en dance man vanwege zijn podiumpersoonlijkheid. Er zijn ruim 100 miljoen platen van hem verkocht. We gaan luisteren naar Prachtige Steling. De singer-songwriter Arthur Garfunkel, bekend als Art Garfunkel... werd bekend als het duo Simon Garfunkel met Paul Simon. Ze brachten een aantal albums uit onder wie uh, Bridge Over Troubled Water... en uh, de soundtrack van de film The Graduate bevat veel van hun muziek... waaronder het bekende lied Mrs. Robinson. We herinneren ons vooral die konijntjes en het zielige tekenfilmpje bij Brides. Lieve mensen, stijgt de populariteit van de kast snel tot grote hoogte. Zo treedt de groep op in een uitverkocht Abelendstra stadion in Heerenveen... waarmee ook de aandacht van de landelijke media wordt getrokken... Met het nummer in Nijedij, geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe, breidt de vaan van de kast zich over heel Nederland uit. De single wordt de eerste Friestalige hit in de Nederlandse hitlijst en staat daarin in maandenlang genoteerd. Het reikt tot de tweede plaats in de Veronica Top 40. 1989 was het jaar dat de kast werd opgericht en ze waren destijds de eerste Nederlandstalige band die in de AFAS Live, oftewel de Heineken Musical Hall, een concert gaf voor een uitverkochte zaal in Nijmegen. Schildersteken, een leven die brand. Het wacht niet te lang, wat niet een keer. Er maar een nee, dan, het hoeft niet meer. Het zichtje. En zuster, als komt het bij, vind het blot, zie je. Niks veel. Lori Spee, dat is een Amerikaans-Nederlandse zangeres, die is namelijk geboren in Oklahoma. En sinds 1970 woont ze samen met haar Nederlandse echtgenoot in het Nederlandse Geleen. In 1980 kwam haar grote doorbraak via het televisieprogramma Music Gallery. En toen verscheen ook haar debuutalbum Behind Those Eyes, waarvoor ze een edison en een gouden plaat won. En van dit album werd How Many Times, een prachtig nummer, een hit.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 How many times? We gaan dus even een, stop, een stap doen naar de Beatles. En dan wel naar het nummer Something. Dat is geschreven door George Harrison. En het was de eerste en enige hit van de Beatles die de bovenste positie in de Amerikaanse chars wist te bemachtigen. Something is op het album Abbey Road uitgekomen. ook als single met een dubbele a-kant. Namelijk samen met Come Together van Lennon en McCartney. Dus dan draaide je zo'n plaatje om. En dat had je aan de ene kant Something. Aan de andere kant Come Together. We gaan luisteren naar Something.